Biels onder de boom, directie en personeel van de Verenigde Aannemingsbedrijven Biels Co, die u kent van onze dinsdagavond, vieren kerstmis. Tussen de grammofoonmuziek zullen we driemaal overschakelen naar de boerderij van de heer Biels ergens op de Veluwe. Zo, gezellig. Daar zijn we dan. Stap uit, stap uit. We zijn er, gezellig. Koud, hè? Ja, dat was wel even zoeken, chef. Ja, wat wil je, zeg. Wat wil je, met al die bospaadjes hè? Ja, je rijdt zo fout, hè? Ik ben hier voor het laatst geweest met Doemi In september. Herfstweekendje, hè? Nou, nou. Wat vinden jullie van mijn boerderijtje? Ik sta te rillen, zeg, Ome. Zegt, het is wel een ruïne, hè? Wat? <laughs> ja, dat denk je. Van buiten. Maar hm. van binnen moet je eens kijken, zeg. Helemaal naar het opbouwen. Gas, water, elektriciteit, telefoon, huisparkje, alles. hè? Huh? nee, weet, jij hebt het gezien. Ja. Juist. Maar, uh... Niks, maar, uh... Je zal er van op, kijk het hè? Goed idee, hè? Huh? Om hier met z'n allen gezellig het kerstmaal te gebruiken. Zo midden in het Vriluws woud. He, in deze volmaakte stilte, in deze wondere Wie Weet je hoe het komt dat het alles hier zo groen is? Van de kou. Van de pijnbomen. Met hurlui eeuwig groen. Hoe zo koud? Nou, zeg, ze is bijna zelf eeuwig groen. Ah, sorry dat mijn kachel het niet deed, zegt. Wagen van 20 mil weigert de kachel. Maar dat is gauw voor hopen hoor, helen, Meteen de cv aan, hè? ...en een paar blokken hout in de open haard en de wangen krijgen weer belossen. Ik zou mij benieuwd of de andere wagens de weg vinden, naar deze chef. Deze wat, Paul? Uh, deze deze uh, chef. Juist, Paul, ja. En doe niet zo'n stadsmensers, jongen. Trouwens, meneer Rinderman, mijn compagnon, die pietje je precies. Die vindt het wel, hoor. En broer Piet met de proviandwagen en zus Wies en dat Tantelina, mevrouw, Die kun je ook op een boodschap sturen. Maar ja, mijn kar loopt veel harder, hè. Acht cilinder, wat wil je? Klein goedkoop kacheltje, sterft. sterf. Ja, hoor, ze sterft kerstmis, maar zij sterft. Hé, wou dat Josma kwam. Brinderman, de compagnon. Ja, konden we aan een warme. Ja, alsjeblieft, zeg. We komen hier om het kerstfeest te vieren, hè. Stemmig, zweer. We komen hier niet om elkaar een beetje op te warmen. Kerstmis, geen lichtmis. mis. Foei, foei, zeg, mijn met, met, met voeten vallen eraf. Nog één. De, hier, de atleet in het gezelschap. De horden lopen, zijn voeten vallen eraf. Ja, toch is zoiets bijzonder slecht voor mijn condities, hè? Dan slik je maar een pilletje extra, bol. Condities, hè? In de moderne sportwereld, vertel mij wat. Waar ze vroeger jaren voor trainden. Dat komen ze vandaag de dag bij de apotheek. Protestchef, wij hordelopers. Wij hordelopers hier, ja. Zeg maar wij hormonenlopers. Alle <lacht> <lacht> leukste. ja. Zo, en nou nog één ding, hè. We gaan hier nou in warme, milde sfeer het kerstfeest vieren in mijn landelijk boerderijken. Of gaan we een beetje zaggerijnerst aan Blauwbekken? Jullie kunnen kiezen. Nou dan, hè. Neem een voorbeeld aan Neveen. Die staat tenminste al feestelijk te glimlachen, wat jij, jongen. Oh nee. Hou je mond en aanpakken lui hier. Eerst even de kerstboom uit de koffer halen. Karweitje voor jou, pol, word je warm van. Pak een beet. Ja chef. Nou, dat is nou flink. <laughs> met twee meter pol, gaat het? Ja chef. Zwaar. Allemaal maar jongen. Ja, ga ik zo goed? Ja ja. Nog een klein stukje meer naar achter. Oh. Wat wat wat zegt u chef? Oh. Ik ik kan u niet zien chef van die takken. Dat dat geeft niks pol. Paul, Paul. Als ik jou maar zie, jongen. Ja, maar waar staat u dan? Ik sta niet, Paul. Ik zit, ik zit op mijn goede broek in het slijpvol Pol. Met in mijn magen boomstand. Hallemaal. He, hebt u zich bezeerd, Chef? Wel nee, Paul, wel, nee jongen. Als iemand mij met volle kracht twee meter pijnboom in mijn maag stoot en mij ter aarde veld, dan heb ik mij niet bezeerd. Oh, gelukkig maar. Haal die stronk uit mijn lichaam. Oh. oh, oh, zit u daar? Ja, ik zit hier, Paul. Zo dan. Dank je hartelijk, Paul. Knap werk, jongen. En kijk een klein beetje uit met dat ding, wil je? Dat is een kerstbol, hè? Een blij symbool van licht en vrede en geen stormram. Nee, chef, ik uh, ik zet hem even hier en uh, laat nu even afslaan, chef. Hier, u zit onder de vuiligheid en hier en uh, daar... Ja, stop, hé hey, hé, hey, hou op, ga weg! Kijk, kijk, kijk even, hè, nieuwe pak. Pak van 800 ballen, mijn kerstpak. Ja, maar chef, ik, ik wil u juist... Ga weg, weg met die harshanden. M'n rempel, ja, chef. Ja, m'n rempel, ja, chef, kijk even, grote plakken hars. Zwaan kleef aan. Ik plak zeg, dank je wel hoor Paul, waarom hang je me niet in de kerstboom? Ja, als trompetje, hè? Eh? Nee, ik zeg, als, als vliegenvanger zo'n ouderwetse klevertje. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja, Sorry jongen wat geestig, lach homie, de met die val op kerstmis, fijn zweertje. Laten we dat nou niet doen, zeggen mensen, laten we nou wel een beetje echt feest houden, mild, hè? ja, begreep van binnenuit, beetje intermenselijk, hè? elkander bij het knappend haardvuur in hier, Bielshof, elkander eens recht in de ogen kijken, de ogen waarin de kaarslichtjes twinkelen en dan met weinig woorden iets zeggen van, ja. Dit is goed. Hé <lacht> jongens, doen we dat? Ja zeg, vooral dat knappende haardvuur hè, dat doe ik een moord voor. Een moord, doe maar jongens, onder de kerstboog, een moord. En een konjaki. Ja, een moord plus een cognaki. <lacht> Mijn personeel viert de kerst, maar Allah, jullie zijn een beetje verrijst, moet je maar denken hè? Kom klaar. kom aan. Laten we eerst eens gezellig binnentreden, neef even de sleutel. Zeg ie? Zeg ik, zeg de sleutel, neef Eef. De sleutel wie? De sleutel, wie? jij? Ik? Nee, ik. Nou, wat plas je dan? Nee, Eef, maak het niet altijd zo moeilijk jongen. Oh, vraag je alleen maar heel even de sleutel aan te rijden. Ja, dat is me duidelijk. Nou, ja. geef hem dan. Nou, ik heb hem niet. Nee? Nee. En ik gaf hem je. Toen we instapten. Toen die hele meute in die drie auto's drong. Toen gaf ik hem jou. Toen riep hij mijn waar zijn de sleutels. Ja, dat was mijn vader. Boer Piet? Ja. Maar toen gaf ik jou de sleutel. Ja. Dus die heb je? Nee, nee, die heb ik aan mijn vader gegeven. Ah, broer Piet? Ja. Zo. Ja, ja, die stond maar te roepen van, uh, waar zijn de sleutels? Zo, zo, nou, dat is mooi, ze, daar staan we dan, zeg. In die rotkou, in mijn hartspak. Wacht om, broer Piet. Ja, jij mocht zo nodig meteen wegscheuren, hè? Ja, ja, ja, zeg, daar staan we dan, zeg, hè. Vriezen we dood, hè, uh, vriezen we dood. Ja, wat krijgt zo'n lied van de herdertjes lagen bij nacht? Wat krijgt dat het ook opeens een veel dieper inhoud, hè? Zij lagen te wachten in het vuil. Ja, ja, op broer Piet. Ja. <lacht> dat heb je hem weer fijn geleverd, nee, veef. Ah, kijk nou eens. Wat? In mijn zak. Wat? Sleutels. Ah, zie je wel, ik wist het zeker. Ja, oh nee. Ho. Nee, ho. Niks. Nee, ho, geef op. Nee, daar heb je niks aan. Pardon? Het zijn de sleutels van mijn vader, van zijn auto. He? Vandaar natuurlijk. Vandaar wat? Nou ja, dat die riep, waarom zijn de sleutels? Ja, die had ik in mijn zak natuurlijk. <laughs> ja, geef ik hem de sleutel van het huisje? is dat even groot? Nee, nee dat is niet groot, Steve. En waarom is dat niet groot? Nou zeg jij het maar. Omdat jouw vader met zijn vrouw en doemi, dan vrouw, mevrouw, ja. plus de proviant nog thuis staan omdat ze niet kunnen rijden, nee, weet. Ah, oh, wat de wits. En wij kunnen Bielshof niet in. Wat een doofstaal. Ja, dat weet je toch ook wel, hè, wat het doofstaal. ja. Als ik jou nou zo'n een draai om je stomme kop geef, wat zeg je dan? Vrede op aarde. <lacht> Voila, een Biels. <lacht> Geweldig, jongen, als je alles in het honderd heeft geschopt, vrede op aarde. Nou, Bijzonder pijnlijk allemaal, chef. <laughs> Kerstlicht nummer 2. <twee. laughs> nee. Aan jou heb ik ook wel wat, hoor, Paul. Maak je liever eens verdienstelijk jongen. Graag, chef. Hoe, chef? Nou, we zullen er toch in moeten, niet? Al was het alleen maar om naar broer Piet te telefoneren en we terugkomen. Ja, dat is waar. Nou, hup dan. Hup wat, chef? Hup wat, chef? Jij al atleet, Paul. Als de domme kracht in het gezelschap de deur. forceren, chef? Jawel, pop. Even door het slot heen. even de schouder tegenaan. zou dat gaan, denk je? Oh, oh jazeker, chef. momentje. even een kleine hallo. Achteruit, achteruit ja. mensen. ik los met een slot, maar Allah. Oh, enig zeg, net als in een misdaadfilm. volgens mij is dit een misdaadfilm. huppel! Ja, chef. Eén, twee, uh... Ah! Jawel hoor, mooi werk, Pol. Waar, waar, waar, waar ben ik? Midden op de veluwe, Pol, waar je thuis hoort lekker. Zeg, zal ik even mond op mond beademen? Nee, dat zal je niet, nee. Het lijkt me nou zo'n typische kersthandeling. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is er gebeurd? Helemaal niks, Pol. Als ik tegen je zeg dat je even met je schouder tegen de deur moet pol, dan bedoel ik je schouder en niet je hoofd, Nee, nee, nee, nee, chef. Sorry, chef. En een deur forceren, dat doe je zo, kerel, door hier vlak naast het slot een ferme trap te geven. Kijk zo, heel simpel. Van je ene, tweeën, ja... au, Auw! Oeh, ei, eh... de pol, mijn enkel, auw. Ik heb mijn enkel gebroken, minstens. Oeh, auw, chef. Blijf maar af, met je haarshanden. Au, dankjewel, oe, oh, m'n eentel, oe. Oh, ja. eh, goedemiddag. Goedemiddag. Het voor. Het, au, oe, pardon. Wie de geklopt? Ja, oeh, oe oh, ja, goedemiddag. Wat zegt u, familie van neef Eef. Zeker, ik versta die man niet zeg, wat, wat zegt hij? Hij vraagt of er geklopt werd. Hè? Huh? O, oh, oh, ja. Ja, ja, zeg, wacht eens even. Zeg, meneer boel. Uh, boerenman, dinges, hoe heet, uh, als ik even beleefd, vragen mag zeggen, wie bent u en wat doet u hier? Ik ben Jan Janskreuz, ik woon hier. hoor? Ja. Nee. Ja. U meent het? Ja. Yeah. U, u, u woont hier? Al 80 jaar. ja. Ja. Auw. Wie? Pannenman? Nee. Hè? Pijn. Oeh, zo. Ja. oeh, yeah. yeah. Oh, dus het is niet. Hier is niet. verlengde hiersterweg 22. Nee, dat nee. nee. ja, is Volgendhuis. Ach, dat is Hier Hiernaast. Ja, 15 kilometer verder. Pardon? 15 kilometer verder. Ach, zo. Hiernaast, ja, ja, ja, ja. Ze nee, is ernaast. Hé? Huh? Nee. Nee, die nee, moet daar ja, ja. kloppen. Ja. Ja, ja, ja, sorry. Sorry, ik verstaat u niet. Ik, ik dacht namelijk dat dit mijn boerderijke was, begrijp je wel? En we hadden dus, <laughs> wat sleutel begrepen en toen trachtte ik even <laughs> de, de, de deur in te trappen. Oeh, ja, ja, ja, ja. Nou die was anders ook hoor. Oh, nee, hey, hey, nee toch. Ja, ja, ja. Ja, slecht vogel is die niet. Oh niet? Nee, nee, nee. Anders had ik hem een schothagel in, liefje. <Gelach> ja, ja, ja. Ja, nou niet, u niet kwalijk hoor dat wij u gestoord hebben. Dan gaan we hier vrij naast. He. Ja, dat is goed hoor. Ja, dank u wel. Een goedemiddag hè. Ja hoor, hey, maar niet te pletteren in die kring, hoor. Nee hoor, dank u wel hoor. Ja, goedemiddag, ja. Gaan jullie mee? Ja, ik heb het direct gezegd. Dat zei je helemaal niet. Nee, ik mocht niks zeggen. Dat dus is niet eens. dat is niet eens. Ik zei, wel is niet eens. Dat is bellen dit is niet eens. Zo zeg, zo, verlengde Giersterweg 22, hier is het. Uitstappen maar weer, au, au, mijn been. Ha, ha, dat heb ik lelijk pijn gedaan zeg, kijk eens. Kijk eens zeg, dat is mijn boer Hoe vind je het, ter helle? Sterven van de kou, Ja, ik ook, chef. Ah, ja, zeg, laten we vooral een beetje gaan sterven van de koud. notenbenen op de gastvrije drempel van hier, Biels Hof. Ja, zeg maar Bielse Kerkhof. Ah, ook leuk hoor, nee, even, even ook leuk. Nou, laat maar liever eens even naar binnen gaan, hè. kunnen we ons even warmen en naar huis bellen dat we terugkomen. Hoe? Oh, hoe wat? Hoe naar binnen? Oh ja, naar binnen. hoe, wie? Nou, kunnen we de deur niet eraan mijen met de kerstboom? Ja. Zo van in naam van Orampje door open de poort. Ja, nee, dat kunnen we niet Een kerstboom is een symbool. Een kerstboom is geen breekijzer. Maar wel een symbool van vrede en licht en een nieuw leven. Nieuw leven, ik sta te sterven. Ja, dat wordt nou ook vervelend zeg, Pol, pol, ben je dan ja. Pol, heb jij geen idee? Jawel, chef. Ah, dat is beter. Dat is beter werk, dat is beter werk. Paul heeft een idee. Laat horen man. Ik heb het idee dat ik nooit meer warm zou worden, chef. Oh, dankjewel, Paul. Origineel hoor, kopie kopie. Jij nog een spirituele bijdrage, nee vee. Een dakraampie. Ook verdraait geestig en dank. waarachtig, waarachter, nee, vee. Een dakraampie. Ja. Haha, U dit dat dat, dat Kijk zo opjelen. Ja, bravo jongen, bravo. Biels, hè. Hersens gebruiken. Jij komt er wel. Ga je aan jongen, klim even op het dak. Ja, wie anders? Ik heb hem in mijn hoofd te vrees. Dan ja, moet ik het dan soms doen met mijn ontzette been of te hellen in de gelijkvloers als een schabreuze mini geval. Mini, man, ik ben in het land. Zal ik het even doen, chef? Ja, Paul, ja, doe jij het dan maar, man. Daar via de regenton, maar kijk uit, dat je niet uitglijdt op de 13.000. Geen dank, chef. 1, twee, Ja, mooi, mooi atleet, die jongen gaat het vol. Jawel, chef. Het wacht alleen wat door. Ah, dat houdt het wel, dat dacht je. Is me nog voor twintig jaar gegarandeerd. Nee, Veef, sleep jij even vast de kerstboom uit de koffer, jongen, daar. Hé, hey, Paul, weet je wat... Vroester, wat is hij nou, zeg? Polleman, waar ben je? Oh, ja, dat is een liedje zo van... Polleman, Polleman, Polleman, wat heet je dat? Ja, gaat hij een beetje te zingen, zeg. Zo begint die jongen nou opeens. Nou, ik meende dat ik hem opeens wat gehaast omlaag zag dalen. Oh, kijk, daar zit hij. Wie, waar? Nou, binnen in je vertuil. Wel nou, ja, zeg. Meneer slaat even dwars door mijn de dakhezen. Zeg. Hij zegt iets. Hij zegt iets, ja. Ja, sta er niet te zwaaien, Paul. Ik kan je niet verstaan. Open. Doe het raam open. Nee, het raam open. Wat zei u, chef? Wat zei u? Ik kon u niet verstaan. Nee, of zij, laat ons erin, Pol, ik sterf van de kou. Ter Helle, jij eerst. Ja, dankjewel. Ho, wat is dat kozijn koud aan mijn panties, hè? Ja, ja, ja, nou ik. Nou, dat gaat maar net, zeg, maar, mijn hartspak. Kleine rotrapies. Nee, Weef, nou jij, wij, waar, ja, waar is Nee, Weef? Hoi. hey, Hé, hey, hé, waar kom jij nou vandaan? De voordeur. De voordeur? Was open. Was open, fraai zeg. Dat had je wel even eerder kunnen vaststellen, nee. Je broek. Pardon. Scheur. Wijn. Ah, hier. Doe maar. Gat in mijn dak, gat in mijn broek. Ik bel ik bel hier, broer Piet. Ik, ik, ik kon er niets aan doen, chef. Nee, nee, nee, natuurlijk niet, broer. Jij kon er geen donder aan doen. Nee, de kaboutertjes hebben het gedaan. De kerstmannetjes. Die vallen hier altijd door het dak, met de visies tegelijk, halleluja. Zeg, hé hey, zeg zet jij dat rietenpetje even af, zeg. Geen gehoor, dat is leuk. Broer Piet geeft geen gehoor. Zeg, wacht eens even, die, die zijn de... natuurlijk met z'n allen in de wagen van George gestapt. Hè? Huh? ja, verdraai, ja zeg. Dat we daar niet aan gedacht hebben, die kunnen elk ogenblik hier zijn. In de wagen van mijn kampioen van Rinderman. Kom op, mensen opschieten. Laten we een gezellig gaan maken hier. Nee, weef, haal de bovenbinnen, jongen. Ter helle, jij de doos met ballen. zeg, Paul, je doet toch niks. Denk jij even mijn CV aan? Graag, chef. Waarmee, chef? Wat zou je denken van een de lucifers, jongen? Ja, als atleet rook ik niet, chef. Nee, als atleet mieter je liever door mijn dak, Paul. Hier heb je even mijn aansteken. Ah, dank je. Zo, zo. Dat wordt dan, wie weet, toch nog een gezellige kerst. Lekker onderuit, één kerstboom. Ja, kan er aan, kan weet. aan, neem even. Denk op het mobilair, jongen. Het is hier toch zo krap allemaal. Hé, hey, ik ken er niet in. Hij kan er wel in. Au, au, zegt slaan een beetje met die nauw om mijn kop. Hij kan er gemakkelijk in. Ik stap wel even opzij. De hele kamer vol, hij kan niet overheen. Hij kan wel overheen. Nou, kijk dan. Hier zijn de ballen. Waar zijn jullie? Hier, hier. Die boom kan niet overeind. Te hoog. Wacht even, ik steek hem wel even door dat gat. Wel ja, zeg je er ook nog wel bij. Een huis waar een kerstbom door het dak steekt. Nou ja, de boeren hier, die zien me toch al zo'n beetje als de dorpsgek. Ach ja, die simpele plattelanders hebben vaak een verrassend diepe mensenkennis hoor. Zo, dat ding staat, maar wij kunnen niet meer zitten. Ja, dan kunnen we best juist gezellig zo tussen de takken. Kijk maar, zie je wel. Maar, waar zijn de ballen? Daar zit u op. Hé, oh, dan, nee, dank je Helle. De kerstballen naar de ratsmodeen. Ja, alleen maar een boom met kaars, en dat is misschien nog wel zo sfeervol, hè. Zegt die, eh, uh, oh, waar, waar, waar zitten jullie? Ah, we zitten onder het kerstboomje. Je is hier wat krap, nu de tak er maar wat opzij, jongen. Ja, nee, die, die, die aansteker van de Helle is leeg, chef. Oh, daar is aardig, hier neemt de mijne, maar... Hé, hey, waar heb ik hem nou, Ja, maar aansteker! Ding van 74,50 gulden zeg, kwijt. Dat is dan de derde in drie weken. Nee, Weef, heb jij illusie, Vans? Nee, ik niet. Klaar zijn we, zeg. Hoe steken we nou de CV aan? Zeg, kan dat dan niet zo ouderwets? Zo van twee houtjes over elkaar wrijven tot ze gaan roken? ja, ja zeg. Dat is ook een oplossing voor een bejaarde probleem, hè. Wat ja, je? Ja. Twee houtjes over elkaar wrijven dan gaan ze roken. Ja. En deze. Dat zijn toch twee houtjes? Nou zeg dat dan. <lacht> ik uh, ik heb wel een aansteker. Oh, dat is de mijne. Nee, weet je, dat is de mijne. Oh, dus jij hebt over de derde keer een aansteker van 74 ballen 50 rol? Het was voor een cadeautje. Oh ja, voor wie? Voor wie? Voor jou. Voor uh -huh. onder de kerstboom. Uh -huh. Ik had geen centen. Ik verdien uh -huh. niks bij jou. Oh, ja, ja, begin je dan maar meteen verdienstelijk te maken. en steekt het open haardvuur in aan. Dan hebben we alvast hier wat warmte. Open haard, waar zit hij? Je kan hier niks zien van al die kerstjungle. Daar in de hoek. Zo, met de boom. <laughs> het wordt toch gezellig, mensen. Vieren jullie niet? Waarom ben jij hier met ze mee gereden, helpen met je verloofde? Ach, we hadden wat woorden vanmorgen. Ah ja, ja, dat is gezellig. Dat wordt mijn kerstvisite. Het jonge paar heeft woorden, maar ik vragen waarover? Ach, om niks eigenlijk. Nou ja, ik ken dat zeg maar, dat hoort bij je verlovingstijd hè, Dat onschuldig armbarren over kleinigheden. Nee, weet ja, ik, het. Ik zie hier niks van die rotboom. <lacht> wat je jongen? Hij rookt, ja. boom dan. Ja. Ja, ja dat kan, ja, dat kan zeg, dat is dat natte hout hè? en een koude schorst, maar straks gaat hij wel trekken hoor, waar zit je, waar zit vol eigenlijk, je kan geen mens zien van die boom. Ik zet de kaarsen vast in de boom, scheppen. Ja. mooi werk hoor, ze kan er niet wat minder mee weten, nee ik, ik zit hier, wat doe je jongen? Ik stik er met. Oh, ik stik er met. Oh. Toch lekker, hè? die prikkelende geur van brandend eiken. Ah. Kijk, de, Kijk nou even. Wat is het, neef even? Ik geloof dat ik die zenuwenboom in de fik gestoken heb. Ah ja, dat is leuk hoor. <tie> wat, was, wat zegt die niet? Er die jongen nooit Vreemd is dat zegt. Hij spreekt de veronderstelling <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> dat hij de kerstboom in brand heeft gesproken. Ach ja? <tie> ja, wat? Wat? <tie> ja, help. <tie> Het lijkt rond als we leren. Brandwater, mensen. Oh, help, wat moeten we doen? Uitslaan, chef. Uitslaan? Uw jas, geef hier. De jas? Ja, dankjewel, chef, opzij, uh, zo, zo, zo, en daar, zie ze, zo, nou, dat. dat was nog net op een nippertje, mensen. Zeg maar, hier, die takken zijn, ik zie niet, wat deed je daar nou, Pol? Ik sloeg het even uit, chef. Hij sloeg het even uit, en waarmee dan, Paul? Met uw jas, chef, Alsjeblieft. hij heeft er wel wat van gelegen, maar ja. Maar ja, joh, dat heb je keurig gedaan, Paul. Mooi stukje hoor, tegenwoordigheid van geest, ja. Zou ik alleen maar even heel beleefd mogen vragen waarom je daar met alle geweld mijn cobert voor gebruiken moest? Omdat dat verreweg het grootste was, chef, hoe meer oppervlak des te meer verdovend vermogen, begrijpt u wel? Ja ja, ik begrijp het op, op hoeveel manieren ik voor mijn eetlust gestraft wordt. Te hellen door het licht, dus dan kunnen we de schade opnemen. Ja? Het, het licht doet niets, chef. Wat? Oh, nou dan wordt boer Kars wel bedankt zeg. Boer Kars? Ja, boer Kars. Ja, van hiernaast, weer tien kilometer verderop. houd een beetje het oog op mijn huis zeg, zal gisteren de stoppen er weer in draaien. Vergeet dat, laat wel de deur open. Nou, daar reis ik er maar even naartoe zeg. Hij zal me opkijken, boom, door het dak gebroken pootscheur in mijn boek verbrande jas. Zie daar de omwijsling uit het westen, tot straat. <lacht> toch wel lang weg hè ja het is pikken donker ik zie jullie nauwelijks zitten zeg en wat is het hier stil hè je, je zou bijna je zou bijna stil eens. horen jullie niks uh, eh? zo'n zacht pruttelend geluid ja yeah. ja nee dan moet je even aan wennen oh wat is dat dan is de plaatselijke heks die vliegt voorbij op de bronbeestroom. Ah, oh, laat die vet toch kletsen. Ja, daar geloof jij niet in, hè, Pol? Ik? <laughs> ben nou helemaal, nee, baby. Wij leven in. Help! Kom, wat is er? Sorry, nee, er streek iets langs mijn been. Ah, man, wat je daarvoor zo gillen? hè? Dat zijn de moerasmannetjes zeg. Daar sterft het hier van. God, ik spreek met De brieven van jou. Nee, nee, het, het, het, het zou wel een tak van de kerstboom geweest zijn. Toe, Eline, niks aan de hand hoor. Ga even van mijn schoot af zeg, dat springt maar bovenop. Niet maar... ik. Ik ben mijn stoel niet uit geweest. Nee, Pol, dat ben ik. <lacht> ik dacht dat je arm op ging maken. Ik denk, ik druk hem gelijk in zijn stoel. Nou, euh, bedankt zeg, ga eraf. Zeg, uh, wacht eens, daar, daar, daar komt een lichtje aan bibberen. Ah, dat is leuk, dat is de Spanjoel. De Spanjool? die is hier met kerstmis 1592 het bos ingelopen. Die hebben ze nooit meer teruggezien, alleen zijn lichtje. En alleen met de kerst. Vreselijk zuinig op z'n kaars hier, die jongen. Het komt dichterbij. Als je hem nou hoort lachen, dan wordt het de strenge winter. Ja, hou jij nou alsjeblieft dus op, zeg. Ah, jij hebt geen gevoel voor folklore. Ah, kijk nou eens, zeg, het is meneer Biels. Nou, dat zal dan ook wel geen best voorteken wezen. De chef, zeg, prachtig, lopend. Zo, mensen, zo. Dan ben ik dan eindelijk, hè? Ja. Maar ja, jullie zullen ook wel gedacht hebben, waar blijft hij zo lang? Hebt u, uh, hebt u gelopen? Chef? Ik heb gelopen Po, van karst naar hier, twee uur gaans, op een zeer been En wat een ontroerende ervaring zeg. Zeg, voel jij je wel goed? Ik voel me neef Eef, ik voel me voor het eerst, sinds heel heel lang, volmaakt gelukkig. Er is iets met me gebeurd dat moeilijk te raden valt. Nou, nou, dat valt wel mee, dacht ik. Iets op je hoofd gehad ofzo? Ik heb neve vandaag een les geleerd, een wijze les en wel deze. Men moet eerst door het leven gaan slagen en gaan zijn, alvorens men komen kan tot innerlijke vrede en zielenrust. Oh, zeg, chef, wat ziet u eruit? Allemachtig, ja, chef. Uw broek? Mijn broek en mijn jas en nog veel meer. Ja. Maar desondanks, of nee, juist daarom, vrolijk Pasen. Ja. Kerstmeest. Oh, ja, kerstmeest. Alla, vrolijk kerstfeest, mensen. Dat had ik jullie nog niet toegewenst ter helme en een keus Paul met een barm uit de handdruk. En jij, neef met een verme schouderklop. Zeg, die man, die is niet goed. Die man is uitstekend, neef. Die man is slechts eindelijk, kwartier terug, een nieuw leven begonnen. Nou, dat is dan nou goed hard aangekomen, zeg. Wat heb je daar? Dat is een mestvork, neef -eef. Mijn goede vriend, de mestvork. leend van het kind van Katz. Ondersteboven gekeerd de steel op de bodem, de vork onder het oksel, mijn steun en toe verlaat, bij twee uur gaans van Kaars naar hier en Water, de toch de duisternis, de stilte in de bomen, met nu en dan alleen een ver geluid. Ja, zacht pruttelen zeker. Van wild dat opgeslikt zich weghaast. daar boven het twinkend gestelte, zeg en verder niks, alleen ik, ik en mijn mestvork. Ja, een man met een verbrande gescheurde jas, dito pantalon, een eenzaam zwerferskind, een mens alleen en wat ik zou willen noemen een stille heilige nacht. Ja, ja dat moet je allemaal eens noteren, er zit een slagertje in. Hoe ja. Ja. komt u zo toegetakeld? <lacht> een kostelijke anekdote, zeg. Ik kom dan aan, niet waar, bij kaars, al die beschemering. Ik rijd door het hek op het erf. Draait het raampje naar beneden. Ik klak neer En het kleine venster gaat open. Het kind van Kats steekt zijn koppen naar buiten. En dat kind van Kats roept in het gastvrijveluws dialect. Wat modder. Zo, jongens. Wat modder. Ja, ja. Wat moet je? Hè? Huh? Oh, gek, ja. Ik versta die mensen nooit. Maar goed, hij riep dus. Hij lukt dus wat mooi, wat mooi goed goed. Ik riep daarop, waar is al parke, Kerske? Ja, ik weet niet of het veel is, maar je wilt je goede bedoelingen tonen, nietwaar? Maar bij de vijfde keer begreep je het hoor. Een vader was naar het kaken, of iets dergelijks. Naar de kerk. Oh, oh, naar de kerk. Ja, ik dacht zijn broer of zo. Die mensen hebben hier allemaal bijnamen. Ik denk de kerk, dat is zijn broer misschien. De, de, de kerk. Zo, ja, nou. Ik had er ook eigenlijk kunnen raden op, dat is waar. Dat zit hier, dat zit die vader namelijk. Ja. ja, ik heb het hier in Dorpscafé de drie dagen, met die mensen er wel eens over de vrije tijd problemen gehad. Hè, maar daar weten ze niet bij het over hem. Ha, daar hebben ze helemaal geen moeite mee, nou Karken, prachtvolk, waar was ik? Op het erf, bij boer Karts. Ach ja, nou nou, dat ik versta die jonge wereld niet en ik stap uit, ik denk dat maar met gebarentaal zo van stop, hé, hey, zekering draaien, meterkastje leeg, ha, een beetje uitduigen. Ja. Ja, dus ik stap uit, wat denk je? Nou, een hond. Een hond? Een hond. Een hond. Ja, nou zeg jij een hond. Ja. Ja voilà, haha, maar wat voor hond, dat is een ander paar ik! wat voor hond, Paul? Een rot hondje. Pa, oh pa, een prachtig exemplaar zeg zo. Ik schat er nog even uit het hoofd hoor, zeg, kan je het zien in het donker? Nee. Nee, nou in ieder geval groter dan je je voorstelt, ja. ja. Goed, ik sta daar niet, ik sta daar gewoon even perplex dat prachtige dier te bewonderen en een groep knaapje naar boven hoe heet hij? Ja, het keeltje begint er maar achterop te fleuren en zegt... groeten groeten Ja, het klinkt Fries, hè? Het zal wel zoiets zijn als de friske weg te houden. Hm, dus ik zeg natuurlijk ook van, kom dan jong, kom maar griepen! Wat denk je, zeg? Hij uh, u? Ja, hoe weet je dat? Nou, griep hem, dat is grijp hem. Hé, almachtig, ja, zeg, grijpen. hem. Sta ik dat loeder tegen mezelf op, de jeugd, zeg? Ga toch eens een teleacursus volgen? Jonge, jonge, jonge, mensen, mensen, wat ging dat beest een keer? Rats me mias. Ik rats mijn broek en ik mag kalmerend roepen. Griepen, griepen dan toch, hè? <laughs> nou, hij griep hem, hoor. Zeg, oom, zonde, hè? Ah, ja, van mijn pak. Nee, dat ik het niet gezien heb. Oh ja, inderdaad, ja. nee. Ja, ja, dan had je meer gezien. Want eigenlijk is het dom, hè, van zo'n griepen. Een biels de kledij van het lichaam te bijten, hè? Riskant hoor. Dat had zo'n beest toch intuïtief moeten aanvoelen. Ah. U heeft hem even op zijn nummer gezet, zaterdag. Ja, wat dacht je, Paul, wat dacht je? Ja, dat heb ik meneer wel even laten merken, hoor. Hè, net dat hij al mijn stropdas wil beginnen, ik zeg... ...moment, tegen de dier dan, hè? Tegen groepen, hè? Pak meneer en zijn nekvel en rugpand en hup, in de beker mee, niet? Haha, te komen, kom. En dat, uh, dat kereltje, hè? Ach, dat geef ik je te raaien, zeg, dat kereltje. Ik moet eerlijk zeggen, het verraste mij ook, hoor. Waar is waar, dat keeltje? Wat denk je? Gooit een paar zekeringen naar beneden. Juist, dat had ik ook verwacht. Ik denk, nou, die is nou wel overtuigd van de goede bedoelingen. Dus ik kijk hartelijk naar boven. Waar kijk ik middenin? In twee trouwhartige blauwe kijkers. Ja, in de trom van zo'n joeken van een dubbeloof jachtgeweer. Dat kereltje, ja. En hij zegt in zeer zuiver Nederlands smeren of ik schiet je voor je dikke raap. <lacht> Dat was zijn opvatting van de kerstgedachte. Allemachtig chef, en wat deed u? Ja, wat deed ik, wat deed ik? Mijn wagen in het gas op de plank sturen om en met de noodgang het erf aflaag vliegen en bang, bang? Bang! Ja, komt dat van rechts zo'n fijne zondagsrijder, zegt die zo nodig voorrang moet hebben. Nou, dat had hij. Ja, dat had hij ja. Tegen iemand in doodsnood koeltjes met het wegenverkeersreglement gaan staan wapperen, dat is mijn compagnon. Sors, heb, heb je Sors aangereden? Nou, en of ze recht in zijn achterhand, zeg. Twee wagens totaal los, mijn neus in zijn koffer midden in de proviantkamer, De het hele service plus het diner aan het over de straat. Het eerste wat ik zag, toen ik mijn ogen weer opened, wat denk je ze? Een griep, Die bedrijvig wegwandelt met zo'n en kalkoen tussen zijn valse tanden. De vuilak De vuilak neef eens eerst de blijk van medeleven. De mensheid mag ten ondergaan. Het zal hem ideen. Maar kom het manneke niet als een trog. Wat wil je? echte de biels. Houden zo, jongen, je komt er wel. En wat doen we nou? Nou, nee, we gaan zeggen, nu. Nu golden wij ons aan. En wij begeven ons op pad. En dan stel je gerust, je honger wordt gestild. Rijk om de mestvogel aan. Nou, zo'n honger heb ik daar nou ook weer niet. Ik zei, ons wandelstof, nee, we gaan op pad. We wandelen door de tover van het nachtelijk woud naar gins. Nou, zeg maar het enige. Gaan we nou zitten picknicken op de plaats des onheils? Nee nee zeg, we begeven onder de herberg, de driesprong slechts een kwartier gaans voorbij de steen van kans. Er wacht ons een eenvoudig Veluws kerstmaal met ei, en ham, bruin brood en vast gemolken melk. Als dat de ware zweer niet is neef feest, en daarom jongen, maar nog een keer een vrolijke kast, feest. Ja, hier, je mestvork. Auw! De waarom steek je hem niet dwars door mee heen, zeg? Rijg me de rand, zeg? We kunnen we nog best bij hebben, met das, zeg? Het enige wat nog heel was. Spiest iemand gewoon aan zijn eigen mestvork, zeg? Op kerstdag, weten alsof ik niet net voor 20.000 ballen openpasfeerde. Omdat je nou je kerstbal moet er ja, de andere maar de rest.